10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, en dit uur verwachten we ook nog Henk Grol in de studio. En zometeen de reactie van Ranomi op haar gouden race. Dat allemaal na het NOS-nieuws van 10 uur met Raymond Serré. Nederland heeft een tweede gouden medaille op de Olympische Spelen. Ranomi Kromowidjojo maakte haar favoriete rol in de finale van de 100 meter vrije slag waar... en versloeg haar concurrentes in een nieuwe Olympische recordtijd van 53 seconden rond. Na 50 meter lag ze nog achter, maar op de laatste 25 meter ging ze alle andere zwemsters voorbij. Het was de tweede medaille voor Ranomi op deze spelen. Eerder won ze met het estafette team zilver op de 4 x 100 meter vrije slag. Eerder vandaag waren er bronzen medailles voor de roeivrouwen van de Holland 8... en voor judoka Henk Grol. Nederland heeft nu twee gouden medailles, één zilveren en drie bronzen. Windsurfer Dorian van Rijsselberg is tot nu toe oppermachtig in het Olympisch toernooi. Van de zes races won hij er vier, werd één keer tweede en één keer derde. Wereldwijd is met teleurstelling gereageerd op het besluit van Kofi Annan om te stoppen als bemiddelaar in het conflict in Syrië...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 In Syrië zal het bloedvergieten na de val van het regime Assad alleen maar toenemen... denkt Joska Fischer, de vroegere Duitse minister van Buitenlandse Zaken. Fischer schrijft in de Zuid-Duitse Zeitung dat er na de val van Assad... in Syrië nog veel rekeningen openstaan die bloedig zullen worden vereffend. Hij voorspelt verder dat de val van Assad niet zal leiden tot een democratie in Syrië.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 Tussen 2004 en 2006 zou hij van tientallen leverpatiënten... gegevens hebben vervalst. En dan het weer. Vrijwel overal droog. Vannacht opklaring. Het koelt af tot 12 graden. Morgenochtend vooral in de kustprovincies kans op een enkele bui. In de middag in het binnenland stevige buien met kans op onweer. Af en toe schijnt de zon. Het wordt 20 graden op de wadden tot 24 graden in Limburg. In het weekende blijft het wisselvallig. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Het straks hier Henk Grol aan tafel. De Radio 1 Sportzomer top 5 natuurlijk. Maar nu eerst de reactie van Ranomi. Hier zijn live vanuit Londen. Herman van der Zand en Robert Meter. Ja, want uh, ze deed wat ze al jaren riep. De 100 meter vrije slag winnen in Londen. 53 seconden deed ze over die twee baantjes. Martin Vriesema sprak met haar direct na de race. Ranomi, je kreeg net een kus van uh, Pieter van der Hoge Band, uh, Een voormalig Olympisch kampioen. Prachtig dit al. Ja, ja. gewonnen. Dat klinkt nog redelijk nuchter. Uh, ja, de tijd was niet goed. Maar in dit geval de Olympische Spelen maakt het niet uit. Uh, ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik ben uh, zo blij. Ja. Ik vond het ontzettend spannend. Uh, de momenten vooral al hoe heb jij die beleefd? Zo toeleven naar die finale en het dan moeten doen. Uh, ja, het was super spannend. Uh, uh, maar het ging gewoon allemaal goed. Maar ik denk niet dat het een perfecte race was. haal je daar een beetje van? Goud is goud, dus eigenlijk niet. Maar ja, het is eigenlijk niet goed dat, er nu niet, dat ik de dingen niet goed heb gedaan. Goud is goud. Het was inderdaad misschien wel spannender dan we vooraf verwachten. Met name vanuit de baan 1 en 2 gingen ze lang met je mee. Heb je daar iets van meegekregen in de rest? Nee, absoluut niet. Ik heb niet gezien waar andere lagen. Ik heb gewoon op mezelf gefocust en doorgetrokken. Uh, goed genoeg, maar niet snel, uh, maar ja, snel genoeg om eerst te worden. Het moment dat je aantikt, de blik op het scorebord en het besef: ik heb hem. Wat gebeurt er dan met je? Uh, ja, heel bizar. Het is echt. Als je dat op 4 tv ziet, de mensen thuis die zitten echt de jagel voor de bank. Maar oh, Die staan te springen voor de bank voor de tv. Maar ja, als je dat zelf zwemt, dan zie je 53-0 en dan denk je. Hmm, maar dan zie je een 1 en dan maakt alles weer goed. Ik zeg, maak je niet te druk op die tijd hoor? Nee, absoluut niet. Maar het is, ja, het, het, het is goud, dus het is goed. Wat ik vooral zo knap vind aan je bedoel, voor, vooraf iedereen zegt ze gaat het doen. Uh, gezien haar vorm, uh, gezien wat ze allemaal heeft laten zien. Maar je moet het dan maar doen op dit podium. Jij kunt dat, uh, jij, jij hebt dat onder controle. Maar leg eens uit, hoe doe je dat? Uh, rustig blijven en uh, jij ja, je ding blijven doen. En zelfs nu heb ik dat blijkbaar niet gedaan. Maar goed. Nou, wel, wel goed genoeg. Goud is goud. En alsjeblieft Nederland, hier is hij dan. Ja, de tweede gouden medaille is dat voor Nederland op de Spelen. Na natuurlijk het goud van Vos op de zit. Uh, ja, bij elkaar nu uh, zes medailles, twee goud, één zilver en drie brons. Maar blijft ze kritisch op zichzelf. He? Ja, het was geen goede tijd. Het was geen ze goede zegt. tijd. Ja? Dat was de eerste inderdaad wat ze zei. Nou ja, goed. Misschien uh, uh, nog wel meer succes uh, vandaag, uh, Bob van der Tak. Halve finales van de 100 meter uh, Vlinderslag. Ja, met uh, Jori Verlinde zo meteen. Die uh, gaat starten, inderdaad. Daar is hij trouwens. Uh, Jori Verlinde komt hier het uh, stadion binnen. Hij heeft uh, veel geduld moeten hebben. Want het is pas zijn eerste zwemdag hier in Londen. Al zijn ploeggenoten, die hebben we natuurlijk de afgelopen dagen al gezien. Zijn ploeggenoten uit Amsterdam. Denk maar aan Lennart Stekelenburg, en Nick Drieberg, aan Sebastiaan Verschuren. En Juri Verlinde, die moest maar wachten. Want het programma zat hier zo in elkaar. Dat hij pas op donderdag de series ging zwemmen. Vanmorgen dus van de 100 meter vlinderslag. Dat ging vanmorgen uh, behoorlijk in een tijd van uh, 52 07 betekende de negende tijd overal. Maar als Verlinde de finale wil halen, en dat wil hij natuurlijk... dan zal het nu nog wel wat harder moeten, denk ik. Dan moet hij wel toe naar zijn Nederlands record van 51-82. Nederlands record dat hij twee jaar geleden zwom in Budapest... op het Europees kampioenschap toen Verlinde zilver pakte. Want dit is echt zijn nummer, die 100 meter vlinderslag. Daar doet hij het allemaal voor, ook iemand die echt heel erg leeft voor zijn sport. Zeer gefocust is. Uh, een beetje vergelijkbaar misschien wel met Chroma with Widjojo. Die inderdaad wel opvallend kritisch was. Dat uh, ben ik met jullie eens. Maar dat tekent haar ook wel weer. Ze had van tevoren gezegd, ik wil minimaal 100ste sneller dan uh, tijdens de Swim Cup in Eindhoven toen ze 52 75 zwom. En uh, nou, dat is dus niet gelukt. Maar goed, daar moeten we op deze avond maar niet over zeuren lijkt me. En daar moet ze zelf ook maar niet teveel aan denken. Want het ging natuurlijk om die gouden medaille. En die heeft ze binnen en die zal ze zo meteen ook uh, omgehangen krijgen op het podium na de race van Juri Verlinde. Dan staat hier de huldiging gepland. Verlinde neemt het op tegen onder meer Milorad Kavic de nummer 2 van 4 jaar geleden. Weet u het nog? Die race tegen Michael Phelps toen Kavic al dacht dat hij het goud binnen had, maar Phelps hem toch nog uh, eruit tikte bij de finish. 100ste was toen het verschil en Kavic moest genoegen nemen met zilver. Nu uh, is Kavic uh, er ook weer bij in baan 3. En uh, heeft Velds uh, de snelste tijd tot nu toe gezwommen in de eerste halve finale 50-86. Maar wat kan nu Joeri Verlinde? Hij ligt naast Kavic in baan 2. Verder Chad Leclo de nummer 1 uh, van de 200 meter vlinderslag. En ook Jevgeni Korotiskin, ook een erkend vlinderslagzwemmer. Daar is de start van de race. Joeri Verlinde zwemmend in baan 2. Moet uh, zorgen dat hij uh, er goed bij blijft in die eerste 50 meter. Voorlopig uh, ligt het uh, nog allemaal dicht bij elkaar. Nog niet heel veel tekening in de strijd. Het is Kavic die wel een kleine voorsprong lijkt te hebben als we gaan richting het keerpunt. Verlinde heeft wel een, een mooi richtpunt natuurlijk met Kavic, maar moet ook zijn eigen race zwemmen. 53, 23, 56 voor Kavic, Verlinde Keert als zesde in 24.36, 36 Dan is hij wel een tiende sneller dan vanmorgen. Dat is op zich goed. Maar dan moet nu die tweede baan ook hard gaan. Juri Verlinde gaat mooi mee met Kavits. Kavits ligt nog altijd voor. Maar Verlinde ligt er bijna naast nu. En dit is een hele goede race hoor, van Juri Verlinde. Dit is een hele goede race. Want hier gaat hij zich misschien wel plaatsen voor de Olympische finale. Al zijn die laatste meters zwaar. En hij redt het dan uiteindelijk toch niet. Leclos wint. McGill tweede. Kavic derde. En Verlinden. Wordt dan vierde in 51-75. Dat is een nieuw Nederlands record. Een verbetering met de 700ste. En dan zit hij erbij hoor, Joeri Verlinde. Uitstekend gedaan als vijfde. Gaat hij door naar de finale. Prima gedaan door de Limburger. Trainend tegenwoordig natuurlijk in Amsterdam bij Martin Truijens. En een prima prestatie. Weer een finale plaats dus voor die mannen daar uit Amsterdam. Naast Sebastiaan Verschuren op de 100 meter vrije slag. Nu Joeri Verlinde naar de finale. Morgenavond tot 100 meter vlinder. Jobbi, Jobba, de Gypsy Kings. Ja, Renomi krijgt het goud zo meteen omgehangen. boel van de tak. Ja, dat uh, gaat zo meteen uh, gebeuren. Want uh, de drie dames uh, staan al daar uh, bij het uh, podium. Maar eerst natuurlijk brons en zilver. Wat wordt uitgedeeld? Het brons voor uh, de Chinese Tang Yi. Verrassend dat zij het podium gehaald heeft. Ook verrassend dat uh, Alexandra Herazimenia het zilver krijgt. En dat uh, een aantal andere vrouwen het dus niet gered hebben. Ik geloof dat ik de totale uitslag nog niet gemeld had. Melanie Slenger vierde, Melissa Franklin vijfde, Francesca Helsel zesde, Jeanette Ottersen zevende en Jessica Hardy achtste. Dan zijn we helemaal compleet en dan kunnen we ons nu uh, focussen op die uh, huldiging die dus uh, in volle gang is. Daar is ook een uh, stralende glimlach en ze lijkt het ook niet te kunnen geloven. Alexandra Herazimenia uit Wit-Rusland, uh, ooit nog twee jaar geschorst vanwege dopinggebruik. Maar dat is uit het verleden. Nu staat ze hier stralend op het podium. na de wereldtitel in Shanghai. Dat was dus geen incident. Ze is dus echt heel goed. En zeker in finales en weer. Vanuit een van die buitenbanen. Net zoals vorig jaar. Ze krijgt er ook nog een bosje bloemen bij. De zilveren medaille. Laat ze zien aan de fotografen. En dan het moment waar wij op wachten natuurlijk. Waarop Ranomi Kromo zo lang op heeft gewacht. Namelijk dat ze die gouden medaille daar je krijgt omgehangen. Je hoort de speaker op de achtergrond. Daar komt hij. En we zien de ouders in beeld, de vader die het allemaal vastlegt met de camera. Want dit is ook voor hun natuurlijk een uniek moment. Ranomi Kromuijoyo, dochter van een Groningse moeder. Nettie, een voormalig waterpoloster. En een Surinaamse vader, Rudy, de leraar. En nu dan uh, zometeen het Wilhelmus voor Ranomi Kromuijoyo. Die nog even zwaait naar alle fans. Op de tribune de gouden medaille om de nek. Ze trekt het truitje nog even goed. En dan nu het Wilhelmus dus voor de winnares van de 100 meter vrije slag uit Nederland. Ranomi Kromo Prins Willem-Alexander en Maxima. Ook zij zijn getuigen van de gouden medaille voor Ranomi kromowi Die uh, toch weer vrij cool blijft, vind ik. Ook tijdens het spelen van het volkslied. Ze is een nuchtere zwemster, een nuchter mens. En uh, zo kennen we er ook wel. Het is niet iemand die dan op zo'n moment in tranen uitbarst. Maar uh, ja, misschien is dat ook wel goed dat ze niet zo emotioneel is. Misschien is dat ook wel uh, een reden achter het succes. Dat ze altijd cool blijft. En ook cool gewoon direct race kan zwemmen, die gouden race op het moment dat het moet en op het moment dat iedereen het verwacht. Ze zong de, wel goed mee, hè, Bob? Oké, okay, ja, uh, nou ja, dat hoort ook wel zo, vind ik, uh, toch? Uh, ja, dat niet is niet vanzelfsprekend. Dat doet niet iedereen. Ik nee, zag Marianne Vos het ook al doen na de wegrit. Ja, ja, ja. Hè? Nee, de, de voetballers hebben nog wel eens de gewoonte om niet mee te zingen. Maar uh, deze zwemster doet het in ieder geval wel. Ze zijn inmiddels van het podium af. Uh, gaan nu een ereronde maken hier door het uh, Aquatic Center. Zodat uh, ook bijvoorbeeld alle fotografen hun uh, plaatjes kunnen gaan maken. En alle toeschouwers, uh, die natuurlijk niet professioneel hier zijn... die uh, maken ook hun plaatjes. Want dit is een uh, uniek moment. Ze poseert met een uh, stralende glimlach. Ranomi Kromuijjojo, wat een dag is dit voor haar. Goud op de 100 meter vrije slag. Ja, en het toernooi zit er nog niet op hè. voor haar. Laten we dat vooral niet vergeten. Want sterker nog, morgenochtend moet ze gewoon weer vroeg uit de veren... voor de series van de 50 meter vrije slag. Het is een beetje raar gepland allemaal. Veel zwemmers klagen daar ook over. Die finales zijn s'avonds laat en dan is het vaak zo... Uh... Gepland dat je dan s morgens vroeg voor een andere afstand weer vroeg eruit moet. Dat is niet ideaal, maar goed. Waar zeuren we over? Waar hebben we het over? Goud voor Kromo Jojo. Ze zwaait nog een keer naar het publiek. En koestert dit no moment natuurlijk voor altijd. Ja. Uh, we gaan even snel hier uh, op de redactie naar uh, Robert Mede. Want die heeft bij zich een bronzen medaille van vandaag. Ja, ik krijg een, uh, ik, ik krijg een, uh, een stevige hand van Henk Hol. Henk, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dan heb je een mooi t-shirt aan. Londen. Ja, dat moet. Uh, ja. moet dat? Ja, dat moet. Nee, daar mee. je. Ja, echt. <laughs> echt waar? Ja, echt waar. Van wie moet dat dan? Uh, van het contract dat wij getekend hebben. Dat wij allemaal in moeten lopen. <laughs> <laughs> Oké, okay, goed. Dat is bij deze gezegd. Even terug naar vanmiddag. Hoeveel emoties kan je aan op een dag? Nou, het kwam van heel ver. Dus uh, ik zat niet lekker in mijn vel. Dus ik heb eigenlijk die wedstrijd niet van mijn tegenstander, tegenstander verloren, maar meer van mezelf. En dat is wel teleurstellend uiteindelijk. Maar goed, ik heb toch mezelf herpakt en ik heb een bronzen medaille gewonnen op het Olympische Spelen. En daar ben ik wel blij mee. Maar goed, er had misschien wellicht iets meer in gezeten. Maar goed, dat is judo. En, uh, ja, ja. Ook het mentaal is heel belangrijk. En uh, dat was vandaag wel mijn zwakke schakel. Wie heeft je weer op scherp gezet? Ja, Maart Arends en uh, Kor van de Geest een beetje. En, uh, de jongens, het team, Dex en Guillaume Elmond. Zei van, uh, weet je, je doet jezelf tekort. Uh, dit slaat nergens op. Laat het los. En, uh, dan heb ik uiteindelijk toch... Is dat gelukt? Of uh, had ik er zelf niet zoveel geloof meer in? Ik had mijn tas gepakt en ik dacht, het is tijd om naar huis te gaan. Dit is een deceptie. Als hij er niet was geweest, had je dat dan ook gedaan? Ja, als Maarten er waarschijnlijk niet was geweest, dan had ik waarschijnlijk... Uh... Ik had er niet zoveel zin meer in. Ik had zeggen, in judo moet je wel echt knokken. Niemand gaat vanzelf liggen. En die jongen gooide ik heel makkelijk. Maar dat is een hele vervelende tegenstander, ons. nummer drie van de wereld. Dat is een hele taaie jongen. En ik wist gewoon, dit wordt gewoon een partij die heel zwaar gaat worden. Maar ja, goed, uh, ik gooi hem in een punt en ja, dan is het klaar. Ja. Nou, je sponsor, die, die ben je kwijt geloof ik binnenkort. Maar iets beter dan dit had je het niet kunnen doen, denk ik, om een nieuwe sponsor te vinden. Of nou, wel? Ik, ik, hoop dus, uh, ik hoop het. Ik hoop Ik heb nog geen uh, nieuwe hoofdsponsor. Dus uh, wellicht uh, komt die. En uh, ja, ik ga sowieso vier jaar door. En, uh, ja, mensen hebben kunnen zien, uh, als het allemaal een beetje bij, mij bij elkaar komt, dan, uh, ja, dan kan ik winnen. En uh, ik hoop het komende jaar uh, te gaan doen. Wat ga je nu doen? Nou, ik ga nu bij Mart en uh, ik word, uh, vanavond word ik geleefd. En uh, morgen ga ik erover nadenken wat er allemaal gebeurd is. En misschien ook een klein beetje balen, maar ook een beetje genieten van de medaille. Ja. En uh, ja, het een beetje om af te laten komen. En het is nu ook wel even rust. En uh, wat ik zeg, het ventiel is er even uitgetrokken en woe, het is helemaal leeg. En dat gevoel is op zich wel heel lekker. Ja, wat ga je doen op het podium zo'n meteen? Ga je los of... Uh... Ja, nou ja, ik laat het toch afkomen en kijken wat er gebeurt. Ik hoor dat het mega groot is. En, uh, en die mensen zijn hier natuurlijk maar om één ding om, uh, om het te vieren. En uh, nou ja, daar ga ik graag aan meewerken. Gefeliciteerd, je Dank jongen. Dankjewel. Ja, Robert Meder was dat uh, in gesprek met uh, Henk Grol. Hij uh, probeert ook nog om uh, Celine van Gerner voor de microfoon uh, te krijgen. Dat is uh, eventjes lopen. Uh, wij gaan ons dus even luisteren naar uh, vriendenbekenden... en de oude zwemleraar van uh, Ranomi, Kromo Widjojo. De familie zat in Londen op de tribune, maar zij keken in een café. Café Ubegaheem in Souart, naar de Gouden race. Samen met verslaggever John Saarborg. Maar ook oor-mensen kennen hun lichamelijke beperkingen. Mirinda Moes heeft haar op de basisschool in de klas gezeten. Hoe ziet ze eruit? Heb je er een beetje vertrouwen in? Absoluut, altijd. Ja, absoluut. Ziet ze er rustig uit? Ja, op zich wel, maar ze kan het ook. Ze weet het al, ze kan het ja, ook. Heb je een beetje zenuwen? Ik wel, heel erg. Ja. Die mevrouw naast jou, u kijkt wel heel strak hoor. Ja, ik ben zo zenuwachtig. U leeft heel erg mee? Ze gaat het, het doen. ja. ja absoluut. En weg zijn ze. Die is. Goede stad. Onmiddellijk los van Slenger. Goede stad ook in baan 2 van Ottersen. En dan een prachtige stijl. Oogverblindend mooi, technisch volmaakt. Met de hoge elleboog. De perfecte insteek en de krachtige doorhalen. Maar voorlopig in baan 1 een razende stad van Gerasimenia. En Ottersen op een tweede plek. Is dit een herhaling van het scenario in Shanghai? Er zijn zo'n schatting 30 tot 40 mensen hier in deze bar. Maar die vieren een feest, hoor. U bent haar zwemleraar geweest vanaf het moment dat zij vier jaar oud was tot dat ze acht. Ja, maar. U heeft de basis gelegd voor dit succes. Wat doet dit nu bij u als u nou, dit ziet? Geweldig, geweldig ja. Meer kan niet zeggen. Ja, geweldig. Ze maakten het wel spannend. Ja, maar eigenlijk zag je vanaf het begin af aan al dat het goed ging. En die tweede baan is meestal nog beter. Dus, uh, twee, Trots, ontzettend trots. Halverwege lag ze nog niet zo lekker. Nee, oké, okay, maar goed, die tweede baan is meestal een, een, sterke, een sterke punt. Uh, Je ja, ze... had op dat moment nog niet zoiets oh, dit gaat mis. Nou, uh, nee, ik heb wel iets. van, nou ja, dat was spannend. Maar nee, ik heb, ik heb wel heel veel vertrouwen in hem. Maar ja, de favoriete rol waarmaken, dat is vaak het moeilijkste. Wat een mooi feestje hier. Dit was geweldig, geweldig. <laughs> Zei de oude zwemleraar van Ranomi Kromovi Jojo tegen verslaggever John Saarbach. Robert Meder heeft inmiddels uh, Céline van Gerner uh, bij zich. Robert, hoor jij mij? Ik hoor je, ja. maar ze moet naar tv. Oh, ze gaat er vandoor. Dus dat gaat niet lukken nu? Oké. Okay. Nee. Nou, dat is jammer. Oké. Okay. Wie weet, uh, later vanavond nog een keer. De Radio in Sportzomer top 5. Ja, ook vanavond weer onze sportszomer. Top 5, elke dag gaat er een fragment uit. Dan stoppen we er eentje in. Gisteren koos Erika Terpstra de bronzen medaille van Edith Bos. Top 5 klinkt nu als volgt. Fragment 1. Dan gaat Marianne Vos aanzetten. De Russin is geklopt, Armitsted in het wiel. Marianne Vos gaat door, ga door. Pak die Olympische titel. Doe het gewoon, ze heeft hem. Olympisch goud voor Marianne Vos. Geweldig. De Nederlandse heeft hem. Eindelijk heeft ze die gouden plak te pakken. Huilend komt ze hier langs gereden. Vos...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 De grote kampioen. En fragment 5. Kijk eens naar Phelps. Hij pakt goud met zijn Amerikaanse collega's. Lochtie, Dwyer en Barrens. En Michael Phelps is dus na vanavond de man met de meeste olympische medailles... ooit gewonnen in de sportgeschiedenis. Ja, en vandaag was het aan twee van de roeiedames. Die zojuist waren Nienke Kingma en Jacobien Veenhoven uit de Dames 8 uh, de eer om er weer een fragment uh, bij te doen. Ze zijn al weg uit de studio, maar ze hebben nog wel op een briefje geschreven Welk fragment eruit moest volgens hen. En dat was de winst van Roger Federer op Wimbledon. Ze zeven de titel, die moest sneuvelen, omdat het het enige niet-Olympische fragment is in de top 5. En als nieuw fragment kozen ze alsof ze helderziend waren. Maar ze bestelden alvast het goud voor Ranomi kromo -Bijojo. Nu komt de aanval van kromo wi en Hedera-Jasimena op de tweede plaats, Ottersen op de derde plaats. En ze moet hele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 Vitesse verloor vanavond in Moskou met 2-0 van Anzi. Dat is de ploeg van Guus Hiddink. Vitesse speelde een verdienstelijke wedstrijd... waarin het vooral in de eerste helft had moeten scoren. Volgende week heeft de ploeg van Fred Rutte kans... om de nederlaag tegen Anzi dus recht te zetten in de return. Maar het wordt een lastige klus. Rutte die zag namelijk dat zijn ploeg nog niet helemaal weet... om te gaan met de wetten van Europees voetbal. Het ja, is internationaal voetbal. En, uh, je weet internationaal voetbal als je zelf niet scoort... Weet je ook dat er wel kansen kunnen komen voor de tegenstander. En, uh, en als je zo gaat bekijken, ja, dan, dan, wat dat betreft is het wel een les, ja. Jullie hebben grote kansen gehad, met name in de ja. tweede helft. Reis in het begin, Boni nog in de slotfase. Dat had hem eigenlijk moeten zijn, toch? Ja, we waren op jacht naar die goal, Maar dat waren we de eerste helft ook. De eerste helft uh, ga je even aan voorbij. Want uh, ik denk dat we de eerste helft die bal onderkant laat. Uh, ik denk dat we... Frank van de Ja, uh, nog een moment van Boni. Als hij die bal goed raakt. Nou, dus, dus internationaal hebben we ons denk ik wel uh, genoeg kansen gecreëerd. Alleen internationaal gaat het er ook om dat je, dat je, dat je ze afmaakt. En ook ja, dat je de dat je tegendeel voorkomt. En, ja, dat is dan enigszins wel uh, teleurstellend. Ja. Een jonge ploeg, dat heb je al vaker gezegd. Ja. Heeft je dat ook opgebroken in de tweede helft? Veel nou, ik, ik niet... spelers zaten er doorheen. Ja, ik, ik had ook wel het gevoel dat een aantal spelers wel, uh, wel zeg maar, aan de grens van de vermoeidheid zaten. Maar ja, als je jong bent moet je leren in dit soort wedstrijden, ja, dat, dan, dan voel je pijn. En dat hoort er nog eenmaal bij. En dan moet je, dan moet je wel uh, bij de les blijven, de hele wedstrijd. En dan kan ieder klein moment, zeker met de kwaliteiten die de tegenstander dan heeft, ja, dan, dan kan je een tegendwoord krijgen. En dan, en dan is dat wel vervelend. Sommige spelers van Vitesse moeten leren door een uh, bepaalde pijngrens heen te gaan? Ja, denk ik wel, ja. Maar dat is niet makkelijk, dat komt nee, met je... het spelen van dit soort wedstrijden? Ja, dit soort wedstrijden, dat, dat, is, dat neem je in, uh, in je bagage mee. En er zijn een, een aantal spelers die, die zijn het gewend, die weten wat het is. En, en dat kon je ook wel zien vandaag. Het kan altijd nog, maar 2-0 zonder een doelpunt uit wordt natuurlijk, als je reëel bent, lastig. Ja, maar ik blijf wel strijdbaar. In de zin van, uh, kijk... Uh, Vitesse thuis. Heeft, uh, de spelers hebben in ieder geval een heel goed gevoel in het eigen stadion. En uh, aan een 2-0 wegwerken. Ja, waarom niet? Als wij vandaag zoveel kansen hebben kunnen creëren. Waarom kunnen we dan ook niet in, uh, in NM? Dat zei Fred Rutte, coach van Vitesse. Tegen verslaggever Richard van der Maaren. We gaan uh, om precies half elf. Naar de NOS headlines met Job de Russische president Poetin is geen voorstander van een zware straf voor de leden van de punkband Pussy Riot. Dat zei hij tijdens een bezoek aan de Olympische Spelen in Londen. Journalisten vroegen Poetin wat hij vindt van het proces tegen de drie vrouwen die een lied tegen zijn bewind speelden in een kerk in Moskou. Er is niets goed aan, goed, goeds aan wat ze deden, zei hij. Toch vind ik niet dat ze al te streng moeten worden beoordeeld.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 De Duitse justitie heeft het onderzoek naar fraude met orgaantransplantaties uitgebreid. Een arts die in twee grote ziekenhuizen werkte, heeft zich de afgelopen jaren door patiënten laten betalen, in ruil voor voorrang bij levertransplantaties. Hij zou van tientallen leverpatiënten de gegevens hebben vervalst. Door een brand in het Schepers ziekenhuis in Emmen... kunnen geen nieuwe patiënten meer worden opgenomen. Vanmiddag heeft korte tijd brandgevoed in een hoogspanningsruimte. De belangrijkste apparatuur werkt wel. Er zou geen gevaar voor patiënten zijn. Maar nieuwe patiënten worden pas opgenomen... als de noodsystemen zijn getest en alles weer goed werkt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met bij mij aan tafel, Robert Meder. Ja, en misschien, <laughs> en misschien straks uh, Celine van Gerne nog. We blijven het proberen. Maar laten we eerst maar eens even de dag van vandaag doornemen. Ja, het zal nu niet zijn gaan. Ranomi Kromo Widjojo maakte de Nederlandse dag tot een waar succes. Ze pakt de goud op de 100 meter vrije slag. Maar nu komt de aanval van Jojo. Nu komt de aanval van Jojo. En helemaal Simonia op de tweede plaats, Ottersen op de derde plaats. En ze moet heel erg kloppen, Jojo. Ze moet heel erg knokken, maar het gaat er lukken. Het gaat er lukken. Ze gaat winnen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ranomi Jojo is Olympisch kampioen.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 Ja, dankjewel. Haranomi Kromo-Wijjojo was dat. Michael Phelps deed van zich spreken op de 200 meter wisselslag. Nu de vrije slag. Michael Phelps. Wordt dit zijn eerste individuele gouden medaille van Londen? Of wordt het toch Lochti? Lochti heeft de aanval ingezet. Maar komt de aanval nog op tijd? Dat is de vraag. Ik denk het niet. Het wordt Michael Phelps. Na Athene. Na Peking. Pakt hij ook goud op de 200 wisselslag in Londen. Michael Phelps doet het dan toch. 1,54,27, de winnende tijd. Lochti wordt tweede en Tjei wordt derde. Maar Michael Phelps schrijft weer geschiedenis. Heeft er weer een record bij. Want hij is de eerste man die drie keer goud pakt. Op hetzelfde nummer. Sharon van Rouwendaal werd uitgeschakeld op de 200 meter rugslag. Ze werd 11e. Alleen de beste acht plaatsen zich voor de finale. Juri Verlinde plaatste zich voor de finale op de 100 meter vlinder. Hij werd vierde in zijn serie. Voldoende om morgen de finale te zwemmen. Eerder op de dag waren er al bronzen plakken gewonnen... door Judoka Henk Grol en de vrouwen Holland 8. Grol knokte zich via de herkansingen naar brons. Dezelfde kleur als in Peking. Daar was hij toen niet blij mee. Maar nu wel. Dit is wel speciaal hoor, dus uh, drie kwart is voor Maarten. Waarom zeg je dat? Nou, ik weet niet of je mijn eerste wedstrijd hebt gezien, maar uh, ik heb een hele slechte voorbereiding gehad. Met heel veel ups en downs en daar heeft mentaal heel veel energie gekost. En uh, ik gaf er zelf geen stuiven voor vandaag. Het ging mis tegen Peter in Duitser. Wat ging er precies mis? Ja, ik vloor van mezelf, niet van mijn tegenstander. Ik heb nog nooit van deze jongen verloren. Ik heb misschien al vijf, zes keer makkelijk gewonnen. En vandaag uh, ja, vloor gewoon van mezelf. Dus eigenlijk is het tragisch. Maar goed, ik heb een bronzen medaille, in judo is niks zeker. En als je een medaille kan halen op zoek kampioenschappen, dan moet ik ook daar blij mee zijn. En, en wat ik zeg, uh, het komt van heel ver. Echt heel ver. Ja. Ik weet nog hoe je in Peking van de mat ging, toen je eruit lag voor de finale. Toen had ik uh, de vorm om te winnen. Dat had ik vandaag uh, misschien ook wel. Alleen dat kon ik in de eerste partijen niet, uh, niet, uh, niet, niet loslaten in mijn hoofd. Dat was uh, te gespannen, ook in de voorbereiding. Ik heb eigenlijk uh, onwijs een strijd met mezelf gevoerd. En uh, met Maarten erbij. En, uh, ja, ik bedoel, het is eigenlijk helemaal niet dat soort dingen. Maar goed... Uh, ik werd ook ouder en druk werd groot en ik uh, kon er heel moeilijk mee omgaan. Het is echt een hele moeilijke periode geweest en ik ben heel blij dat ik de me medaille heb gewonnen. Is dat de druk van de buitenwacht, van jezelf, uh, die, die ineens bij de eerste herkansing eruit kwam? Want toen kwam die schreeuw. Ja, ik heb gezegd, ik, ik, uh, ja, ik had zoiets, het is klaar, ik, het gaat niet vandaag. Laat me alsjeblieft weggaan, dat kan natuurlijk niet, dat doe je niet. En Maarten zei, nee jongen, jij hebt zoveel... Nog één, je, maar je weet niet hoe je erbij moet komen. Ga maar gewoon vol erin en kijk maar waar het eindigt. Nou ja, dat heb ik gedaan. En dan uh, ben dus bijna niemand tegen mij bestand. Alleen ja, ik moet het wel kunnen loslaten. Uh, ja, want die laatste twee partijen, dat is het judo zoals wij jou kennen. Zoals we jou graag zien. Ja, nou, kijk, daar ga ik natuurlijk zelf ook voor. Maar ja, ja, judo is gewoon een hele mentale sport en als je het even een moeilijke periode hebt gehad met net iets te veel blessures, waardoor wil je niet lekker in je ritme komt. En uh, ja, ik heb hier natuurlijk vier jaar lang naartoe geleefd. Dit moest het worden. En als je dan uh, onderweg uh, blessures krijgt, dan denk je van, waarom ik? La, laat me gewoon heel zijn en gewoon mijn ding doen. En daardoor ook mentaal slecht slapen, alles in de war, vermoeid. En uh, ja, dan nu dit, nou, dan kan ik zeggen dat ik er heel blij mee ben. Marine Verkerk volgde dezelfde route als school, alleen verloor ze in de strijd om de bronzen medaille. Haar Braziliaanse tegenstander won op Ippon. De vrouwen Holland 8 voegde ook een bronzen plak aan, uh, aan het Nederlands totaal toe achter de VS en Canada werd de boot derde. Claudia Belderbos was dik tevreden. Ik was zo ontzettend opgeladen hiervoor en uh, ja al. al... Weken eigenlijk als je denkt aan 2 augustus, dan gaat het gebeuren. En dan lig je aan de start en dan weet je, niet moet het gaan gebeuren. Ja, en als je dan over de finish komt, dan is het wel eventjes... Ah, we, hebben, we hebben het gewoon gedaan. En uh, ja, ik ben ook wel, uh, wel leeg nu, ja. Ik wil de vreugde niet bederven, maar het is wel brons. Het is geen goud. Is het dat, wat dat betreft wel waard geweest? Al die trainingen, al die dingen. Was een medaille voor jullie ook goud? Ja, je zou het, ik zou het iedereen gunnen. Het gevoel om daar door die geluidsmassa te gaan en... Sowieso te weten dat je alles op het water aan het achterlaten bent. En alles, al hetgene waar je dan voor getraind hebt. En of je dat dan doet zoals de mannen acht gisteren. met een resultaat dat je vijfde wordt. waarvoor groot respect. Uh, want die hebben ook alles op het water achtergelaten. Ik denk dat dat het gevoel is, ongeacht de prestatie eigenlijk. Um, waar je vooral heel trots op mag zijn. En, ja, en dat het voor ons tot brons heeft geresulteerd. is wel echt, echt te gek. De lichte vier zonder werd zesde en laatste in de finale. Door uh, een start in de buitenbaan. Had het kwartet last van sterke zijwind. De slechte start die dat tot gevolg had, werd niet meer hersteld. De vier zonders stegen boven zichzelf uit. De boot plaatste zich voor de finale. En daarop had eigenlijk niemand gerekend. Toch merkte Michiel Versluis al snel dat het goed zat. Ja, Na de, de 500 meter toen, uh, toen, toen merkte we dat we in ieder geval goed uitliepen op, uh, op de andere ploegen. Die achter ons lagen. We lagen op een goede derde plek. En uh, ja, toen dacht ik al van nou, dit gaat wel de goede kant op. Maar dat moet je het nog volhouden. Het zware werk komt dan nog met name voor Nederland vaak in het middengedeelte van de race. Ja, dat klopt. En, uh, maar het bleek wel al dat uh, ook in de voorwedstrijd dat we in het middendeel van de race dat we, dat we daar best wel goed in zijn. En de vorige keer hadden we niet zo'n goede start, maar nu wel. En dan uh, ja, zie je dat je er gewoon uitloopt in het middenstuk. En dan uh, ja, gaat het uh, de goede kant op. Dan zeg je van die goede start, uh, is dat dan op basis van uh, wat jullie de afgelopen dagen of maanden gedaan hebben, dat je weet dat dat kan? Of, of is dat ook een kwestie van nou ja, vandaag konden we goed starten, want zo klinkt het bijna. Nou we hebben eigenlijk nog de laatste trainingen, hebben we nu nog ex, uh, extra aan de start uh, besteed. We hebben nog gewoon een paar keer goed geoefend en uh, ja, dat kwam er nu best wel goed uit eigenlijk. Dus dat was uh, ja, wel, wel fijn. Rihanna Sigmund en Maaike Het werden in de halve finales van de lichte dubbel 2 uitgeschakeld. Ze werden vijfde en alleen de beste drie gingen door. En dan de eerste dag bij het baanwielrennen, die zit erop. En de Engelsen klapten hun handen stuk en schreeuwden hun kelenschor voor. Chris Hoy, Sir Chris Hoy, Sebastian Timmerman. Eén keer goud in Athene, drie keer in Peking en nu zijn vijfde gouden medaille uit zijn carrière. Chris Hoy heeft al dadelijke titel Sir voor zijn naam staan, maar hij is nu ook echt een grootheid in de Britse sport. Net zoveel goud als Sir Stephen Redgrave, de oudroeier. Hoy deed het op de teamsprint samen met Philip Hindes en Jason Kenny, Maar alle aandacht ging uit naar de schot die minutenlang nog rondjes reed met de Britse vlag in zijn handen. Achter Groot-Brittannië werd Frankrijk tweede en het brons was voor Duitsland. Dat land, veroverde twee medailles op de eerste dag van het baantoernooi, waren op de teamsprint bij de vrouwen uitermate gelukkig. Want eerst krijgt Duitsland een finale plaats in de schoot geworpen door de disqualificatie van Groot-Brittannië, wegens een verkeerde aflossing. En in de finale maakt China dezelfde fout. Een gelukkig goud dus voor Mirjam Welte en Christina Vogel, China zilver en Australië brons. Willy Kanes en Yvonne Heigenaar deden het goed, rijden een Nederlands record en worden vijfde. Op de ploegenachtervolging bij de mannen won Groot-Brittannië de kwalificatie in een wereldrecord. Bijna 62 kilometer per uur reden de Britten. Het Nederlandse kwartet was 11 seconden langzamer en wordt achtste. Brons is nog het hoogst haalbare voor Nederland, maar er moet er een wonder gebeuren morgen, wil dat erin zitten. Céline van Gerner zorgde voor een unieke prestatie in de Nederlandse turngeschiedenis. Ze eindigde in de meerkampfinale als twaalfde en dat had nog nooit iemand voor haar gedaan. Ja, was echt geweldig. Ik heb echt uh, maximaal geturnd. Ja. Op alle toestellen verbeterd ten opzichte van de kwalificatie. Je zei al, er ligt wat ruimte, maar heeft het je verbaasd hoeveel ruimte er nog lag? Nee, op zich niet. Of niet verbaasd in ieder geval. Uh, ik wist dat er ruimte lag. En ja, ik ben blij dat ik dat gewoon nu heb kunnen laten zien. En, uh... Ja, maximale wedstrijd heb mijn hoogste punt totaal ooit. En dat op Olympische Spelen. Ja, super. Je zegt je maximale wedstrijd en dan toch nog bijvoorbeeld dat pasje op vloer. Hè? Dus het had nog iets beter gekund. Maar ja, daar maal je nu niet om natuurlijk. Nee, inderdaad. Het, uh, nou, er zijn altijd wel kleine dingetjes die je kan verbeteren. En eigenlijk was dit gewoon uh, vrij maximaal. Hoe ontspannen ging jij die finale in? Moi, <laughs> ik was best wel een beetje zenuwachtig. Maar, uh... Toch wel? Want jij, je zei eigenlijk na de kwalificatie de druk is er wel af. Ja, dat hoopte ik inderdaad. Maar um, ja, toen ik eenmaal in de zaal binnen was, was het goed. Ja? Ja. Waarin zat hem de spanning? Ja, dat ik mezelf denk ik gewoon echt wel verbeteren ten opzichte van de kwalificatie. Ja? Uiteindelijk eindig je dus als twaalfde. Uh, ja, hoe bijzonder is dat? Heel bijzonder. Volgens mij zit de beste Nederlandse prestatie ooit. En uh, ja, dat op een Olympische spelen. Ben je ook ontzettend trots op jezelf? Ja, ik... Uh... Ik moet hier zeker trots op gaan zijn, ja. ja. Heb je er ook van genoten van die wedstrijd? Ja, zeker. Helemaal uh, aan het einde, als, je, als ik dan klaar ben en op vloeren gaat de strijd verder... en het hele publiek gaat mee. En, ja, het is gewoon fantastisch om mee te maken. Ja. Dit is echt waar je het voor doet? Ja, zeker wel. Ja. Uh, nu is het bij uh, turnsters vaak zo ja, dat ze eigenlijk maar heel beperkt meegaan. Hè? Is dit voor jou een stimulans om uh, vooral nog even door te gaan? Ja, dat weet ik nog niet eigenlijk. Uh, ik ga nu eerst, neem ik even het gas eraf... en. Uh, Volgend jaar moet ik echt even heel erg richten op school. En uh, nou ja, ik, zie, ik zie daarna wel, daar heb ik nu, nu niet over nagedacht. Ja, en ook de dressuurruiter's die hebben hun uh, eerste dag erop zitten. Ankie van van kwam met Salinero in actie op de Grand Prix. Ze eindigde de eerste proef als vijfde. Ankie is aan de telefoon. Uh, goedenavond Ankie. Ja, hallo. Nou, dat is hartstikke goed toch? Ja, in ieder geval, uh, voor het teamresultaat, uh, morgen telt het ook nog en dinsdag telt nog, dus het was uh, ja, de start van de wedstrijd en uh, uh, het resultaat had beter kunnen zijn, maar ik was al heel tevreden over hoe mijn proef liep, dus uh, ja, een paar kleine dingetjes, ja. maar normaal is dit niet mijn beste proef, dus eigenlijk uh, was het wel de beste proef van dit jaar voor me. Ja, ja. En wat vond Salineiro ervan? Ja, die vond het ook goed gaan, zei hij, dus uh, nee, maar uh, nee, was, uh, ja, ik had een heel klein beetje rustig aangereden het eerste stuk, ook omdat het uh, voor het team resultaat is, dus je kan niet echt uh, knallen met het risico van fouten, dus um, ja, voor het team was het een goede eerste dag. Ja, het begon een beetje bizar, hè, heb ik begrepen, met chef Jansen, je man die, uh, die ja. ziek, ziek is geworden vannacht, geloof ik, dus dat moet je voorbereiding niet echt uh, hebben verbeterd, kan ik me voorstellen. Nee, er was uh, ja, vanmorgen toch wel stress, want hij heeft uh, nou ja, een, uh, ja, afgelopen jaar een, uh, een, een operatie gehad en zijn uh, hypofyse is verwijderd, waardoor zijn hormonen niet, uh, ja, dat niet vanzelf functioneren. En omdat hij begon over te geven, ja, raakte alles uit balans. Nou, uh, dus vanmorgen ben ik eerst uh, ja, heel druk met chef geweest. En toen dat allemaal, uh, nou ja, in ieder geval toen hij weer iets beter was... En, uh, Keeslijn van de Hogeband, de arts was hier naartoe gekomen, dus dat voelde voor mij ook wel fijn. Toen ben ik uh, naar Staal gegaan. Maar ja toen had ik de chef niet bij die mij normaal traint. Dus toen moest ik gaan bedenken wie me dan ging trainen. En toen heeft uh, Patrick Kittel, dat is een, uh, yeah, een Zweedse ruiter die normaal bij Chef traint en een goede vriend van ons is, die heeft mij geholpen met losrijden. Dus hm. het ging allemaal goed en uh, ja, en de proef ook. Maar uh, ja, het was weer typisch Olympische Spelen. Het ging niet uh, vanzelf. Ja, die, die uh, Zweed Kittel, is dat geen concurrent dan? Ja, zeker. Oh. Ja, ja. Zo gaat dat met die sporters. Wij helpen elkaar allemaal. Dus uh, ja, niet allemaal. Maar uh, ja, Chef en ik begeleiden hier een aantal mensen. En uh, daar hebben vandaag ook twee leerlingen van mij meegereden. Ja. En uh, Patrick gaat zelf morgen van start, dus dat past op zich wel. Ja. Uh, even naar het landenklassement. Nederland zesde. Morgen Hans-Peter Minderhout en Anderlinde Cornelissen op in proef. Nee, ja, je zegt het niet goed. Oh. Uh, morgen komt Edward Gal en Adelinde Cornelis ah, aan kijk de start. uit. goede correctie. Maar kijk eens even vooruit. Hoe ziet het eruit? Ja, we kunnen nu nog niet echt een oordeel geven, want uh, een aantal landen hebben al twee starts gehad. Twee paarden. En uh, Nederland heeft nog maar één... Uh, ja, alleen ik ben nog maar gestart. Dus morgen komen ja, de nummers twee en drie van sommige landen. En van sommige landen alleen nog nummer 3. Dus na vandaag kun je eigenlijk nog niks zeggen. Het is echt uh, morgen wat een heel gedeelte gaat bepalen. Maar daarna is dinsdag ook nog een belangrijke wedstrijd in het hm. eindklassement van het team. Ja, nou afwachten. Uh, lekker slapen. En dan uh, succes morgen uh, met, uh, met het hele team. En jijzelf persoonlijk natuurlijk ook, hè? Ja, ik ga dit dag weer van start. Ja, ja, ja. Maar ik keek ook, keek ook overmorgen, overmorgen heen. Ik ja, keek naar Nederland weer ja. Spelen. Goed, dankjewel, Ankie. Oké. Okay. Dag. Doeg. Windsurfer Dorian van Rijsselbergen die blijft het uitstekend doen op het kustwater van Weymouth. Hij won vandaag de vijfde race en werd tweede in de zesde. Toch was hij niet helemaal tevreden. Misschien niet helemaal. Ik bedoel, de laatste race is ook weer goed. Maar ja, dan uh, het is het toch nooit leuk om uh, tweede te worden achter Nick. <laughs> Ja, dat is zeilen toch? Je kan ze niet allemaal winnen, zelfs jij niet. Zo is het, je kan ze niet allemaal winnen. Dus nee, een topdag. Hartstikke goed. De een en de twee. Het is een keeper. Ja, wat ik eigenlijk bedoel, is, het lijkt echt van een leien dakje te gaan. Ervaar je het zelfs zo? Nee, dat, uh, dat is niet zo natuurlijk. Het is wel, je, wordt wel, uh, ja, je moet wel hard voor werken. Maar <tus> nou, ik zit lekker in mijn vel en ik vaar goed. Dus uh, tot nu toe kom ik er steeds, uh, weet ik mezelf nog goed uit te werken. Dus dat is fijn. Krijg jij mee dat, dat Nederland ook mee begint te leven? Dat er wat verwacht wordt, dat, dat, dat er hier medailles vandaan moeten gaan komen? Ja, zo langzamerhand begint het wel een beetje door te dringen. Maar uh, ja, ik trek me er niet te veel vandaan. Is dat lastig om, om die voet op de grond te houden? Ja, zeker weet. Ik bedoel, een hele hoop. Je ziet ook. Ik, je hebt zelf natuurlijk ook verwachtingen van andere sporters. En uh, ja, als jij natuurlijk ook niet, uh, dus jij niet helemaal denkt wat er gebeurt... Uh, dan is ja, dus dat ook af en toe van, oh, ja, dat is jammer. Dat kan mij ook overkomen, weet je wel. Dus dat is af en toe een beetje een reality check. Maar uh, we gaan er dus voor de rest niet te veel aandacht aan besteden. Wat kan er nog misgaan? Ja, wat kan er nog misgaan? Ik kan al een hele hoop misgaan. Ik kan mijn voet breken. Kan, uh, <laughs> ja, er kunnen gekke dingen gebeuren, maar uh, gewoon lekker blijven varen. Dan moet het goed komen. Het algemeen klassement gaat van Rijsselberg. Riant aan de leiding. Hij heeft maar liefst 11 punten voorsprong. In de Fin revancheerde Pieter Jan Porsma zich voor de eerdere slechte resultaten. Hij werd twee keer tweede en daarmee klom hij naar de vijfde plek met 39 punten. De broers Sven en Kalle Kostruk en een niet zo gelukkige start in de 74. In de eerste race werden ze tiende, de tweede vijfde en dat brengt hen na één dag op de zesde plaats in het algemeen klassement. Ja, en dan in het match daar uh, verloor de ploeg van stuurvrouw René Groeneveld van hun Amerikaanse tegenstander. Met nog twee matches te gaan staat de boot negen in het klassement en plek bij de eerste acht is nodig om door te gaan. De Hongkongers dan, die hadden in een derde wedstrijd flinke wat moeite met China. Het werd slechts 1-0 door een gemaakt doelpunt van Maartje Goderie. Negen punten uit drie wedstrijden. Oranje je heeft dus plaatsing voor de volgende ronde in eigen hand. Maximaal. Maar punten, zag ik van tevoren, ben je een hellend en uh, uh, we kunnen volgende volgende wedstrijd gewoon voor onszelf gewoon echt die uh, judge zijn en gewoon de punten binnenhalen en zelf de halve gewoon bereiken. Beachvolleyballers Richard Schueller en Rijden-Numendoor verloren hun laatste poolwedstrijd. Hun laatste tegenstanders waren met 2-0 te sterk. Maakt niet zoveel uit, want Schuilen en Numendoor waren al zeker van een plaatsje bij de laatste 16. Sanne Keizer en Marleen van Iersel die wisten na twee nederlagen hun derde partij te winnen. In twee sets werden hun Argentijnse tegenstanders weggezet. Ze werden daardoor derde in hun pool. Keizer en van Iersel komen nu in aanmerking voor een play-off. En ze kunnen zelfs nog als beste nummers drie rechtstreeks doorgaan naar de laatste 16. Ook Madeleine Meppelin, en Sofie van Gestel eindigt als derde in een pool. En zij moeten ook in ieder geval een play-off spelen. Als ze bij de beste nummers drie horen, is rechtstreekse kwalificatie ook voor hen nog mogelijk. Goed, goud, brons en brons. Het was al met al een prachtige Nederlandse dag. Starts in the middle from Dromo with Yo-Yo, the fastest woman in the world. She needs <laughs> to clock her. Because Oltenzen hard and Irazu Mania. But now it's all up to Dromo with Yo-Yo. And she needs to clock Dromo with Yo-Yo. She needs to clock her. But it's going to lukken. It's going to work. She's going to win. Dromo with Yo-Yo in the center. It looks like it's Dromo with Yo-Yo got the gold. The gold goes to her. Ja, ja, ja, ja, ja, Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het is over en uit voor Grol. En het is een appel en nu ontploft hij helemaal. Hij heeft de actie binnen de mat, maar hij eindigt de buiten de mat. Een goede actie van Grol. Yeah! Doe rustig, doe normaal, ga niet weer voor het volle mooie punt. De Nederlanders in de race voor het zilver. De Canadezen hebben het moeilijk en Nederland komt met die punt van de boot nog dichtbij. Yeah! Grol die gaat dit winnen. Ja, hij gaat het winnen en hij heeft het gewonnen. Yeah! Nederland. ...gaat een bronzen medaille halen met een gouden randje... ...als je in ieder geval nadenkt over de problemen die er zijn geweest. Yeah! Gabby Douglas, de nieuwe ster aan het Amerikaanse firmament. Zij wint het goud in deze prachtige meerkampfinale bij het turk. En hier komt Chris Hoy met 42-7. Hoho, wereldrecord! 2, 1... ...voor verkerk. Nou, dat is mooi. Dat is heel goed. En nu wordt er gescoord, terwijl ik dat allemaal zit te vertellen. Wordt er gescoord door Mike Goderie? Zij scoorde ook al in de finale. Nou, dan gaat van naar de grond, al voor Ippel, met een beenworp, met een beenveeg. Here comes Chris Hoy. Hoy coming down to the uh, final turn. Lining up for the run to the line of the... een magistrale race. Goud voor Rebecca Sony. Suzuki pakt zilver en Evy Mova het brons. En het nieuwe wereldrecord: 2,1959. Oh, alsjeblieft. Michael Phelps, doet het dan toch? Michael Phelps schrijft weer geschiedenis, heeft er weer een record bij. Want hij is de eerste man die drie keer goud pakt. Op hetzelfde nummer. Dat is een sensatie. Tyler Clary, Olympisch kampioen. Rano Microwei Jojo. Rano Microwei Jojo. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Goud is goud en alsjeblieft Nederland. Hier is hij dan. Ja, dat was hij dan. Gouden medaille voor Ranomi Chromo Wijoyo in de sportdag op muziek. We dus even naar de dag van morgen kijken. Uh, judo met uh, Luc uh, Verbij. We hebben atletiek, uh, kogelstoot. atletiek. dan beginnen de spelers dus nu echt. Ja, zet we niet uitkomt op ja. tijd. Uit. Kogelstoot en Rutger Smit. En de zevenkant met Broers en Schippers. En weer zwemmen, 50 meter vrij met Rano, Micromovie Jojo en Marleen Veldhuis. En de tweede dag dressuur met Edward Galdus en uh, Adelinde Cornelissen. Er wordt ook weer gehockeyed. Nederland tegen Nieuw-Zeeland, de mannen tegen elkaar. En dan hebben we nog uh, tafeltennis met de landenploeg vrouwen. Het handboogschieten. De luchtgeweer, beachvolleybal. Ach, het houdt maar niet op hier in Londen. Het gaat maar door. Het gaat maar door. Een We halve maar... week? Ja. Ja. We ja, dan is het ook klaar. We gaan eens dus even kijken wat uh, het oog gaat doen. Uh, ik neem maar Chris Keijnen. Ja, geloof ik. Chris, Klopt. ben je ja. er? Ja. Ja. ja, ik ben er. Wat een avond. Heb je zitten kijken? Ik heb zitten kijken. Ja, natuurlijk. Ja. Fenomenaal. Ik dacht, ja, op het eerste, stu eerste stuk dacht ik nog van. Oeh, is nog ja, goed Ja, nee, ze maakten, het, ze maakten het spannend. En dat is leuk, toch? Ja, bedoel, ja nee. iedereen, vanochtend werden we uh, al blij gemaakt met nog veel meer goud. En het bleef tot vanavond spannend. Dus, uh, ja. Ja, ja. Nee, we ik hadden ik vond... het wel even nodig, vind ik. Nou, vond ik ook wel. Ja. want ja. die, Kijk, die sporters die hebben allemaal een sportpsycholoog. Maar als wij na zo'n dag uh, zitten te kijken naar dat lijstje... dan, dan moeten we het helemaal zelf verwerken. Weet je wat Erik het heb ze zei? Bij iedere spelen ja. tot nu toe, is er een grote verrassing geweest. Ja. En die moet, dus, die moet dus, ze zegt, die komt. Dus er moet er nog een komen. Ik ben heel benieuwd wie dat is. Ja, maar het, is het probleem met verrassingen, dat weet je niet, hè? <lacht> nee, wat dan is het namelijk geen verrassing? <lacht> Jij bent een slim kereltje, ja. Ja, ja, ja. En voor ons is het nog een verrassing, Chris, ja, ja. ja. wat je in je programma hebt De meteen. vraag die wij gaan beantwoorden, is meteen de prangende vraag. Wie was Klo? Klo en waarom is er een film over hem gemaakt? Weten jullie het? Dat vind ik een goede vraag. Ja. Nee, ik weet het niet. Nee, nou, Dan moeten jullie luisteren. Shaja Murali ja. komt het zo meteen uitleggen. Oh. En we vragen oh. ons ook af waarom China, waar een miljard mensen wonen... inmiddels 173 gouden medailles heeft gewonnen in de loop van de geschiedenis. En India, waar er ook meer dan een miljard wonen, maar negen. Ja. Dat is nou ook eens interessant, hè? Ja. Niet. En we gaan het ook even over Kofi Annan. Die houdt ermee op in Syrië. Oké. Okay. Chris, Nou, uh, uh, wij gaan naar je luisteren in ieder geval. Die klo, klo, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, oké. Okay. Tot zo. Doei. Tot zo. Goed, tot zo van deze uh, bewogen dag van de Olympische Spelen. Morgen uh, ongetwijfeld weer een bewogen dag. En dan maar weer zien wat voor verrassing er morgen weer uit de hoge goed komt. Zometeen dus uh, met het oog op morgen. Deze dag zit erop. Ja, morgen vanaf 10 uur is de Radio 1 Sport zomaar er. Gewoon weer met al die sporten die u net hoorde. En dan zitten hier Willemijn en Felix. Graag, tot dan. Dag. Nee, ik hoor niks. Gaat niet goed hier. Zit u te genieten van alles wat u hoort? Tom Van het Hek, goedemiddag. Ja, goedemiddag meneer Van het Hek. Heeft u iets op uw lever? Ik moet even klagen over de heer Smeet. Of iets heel anders. Hé, hey, maar heb u gehoord van Louie van Gaal? Ja, heb ik gehoord Wallenbied van Louie van Gaal. Wel iedere dag tussen 2 en half 3 0800-1101. Goedemiddag mevrouw van Arings. Maar bent u er weer? Goedemiddag. Ja, ik ben er weer. In gesprek met Van het Hek. Ja. De paarden komen ook vandaag, hè? Mevrouw van Arings. Maar de dressuur gaat beginnen. Ja, de dressuur gaat beginnen. Oh, dat is gek. 0800-1101. Hija del diablo. Moya.